10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In Maleisië zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen premier Najib Razak. Ze eisen zijn aftreden. De premier ligt onder vuur vanwege een groot corruptieschandaal. Hij zou meer dan een half miljard euro hebben weggesluist... vanuit een investeringsfonds. In de hoofdstad Kuala Lumpur wordt op verschillende plaatsen gedemonstreerd. De betogers willen maandag optrekken naar het onafhankelijkheidsplein... waar festiviteiten zijn voor de viering van de nationale feestdag in Maleisië. In Frankrijk is de snelweg A1 tussen Parijs en Lille in beide richtingen dicht. Een groep zigeuners blokkeert de weg sinds gisteravond. Ze eisen dat een van hen, die in de gevangenis zit, maandag naar de begrafenis van zijn vader mag. Het gaat om een van de vier slachtoffers van de schietpartij van dinsdag op een woonwagenkamp in de Noord-Franse stad Rouen. Terugkerende vakantiegangers hebben last van de blokkade. De ANWB raadt hen aan om om te rijden via Rijms. De route via Amiens werd vanochtend afgeraden omdat de weg daar na een ongeluk ook dicht was. Nederland maakt meer geld vrij voor polonderzoek. Minister Koenders trekt er voortaan 600.000 euro vooruit, een verdubbeling van het huidige budget. Dat zei hij tijdens een bezoek aan de Nederlandse expeditie op Spitsbergen. Koenders geeft toe dat dat nog steeds een bescheiden bedrag is, maar hij benadrukt dat ook andere landen onderzoek doen in het gebied. Op de pol worden onder meer de effecten van klimaatverandering onderzocht. Het Nederlandse vrouwenestafette-team heeft zich op de WK atletiek in Peking geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Ze deden dat in een Nederlands record 42 seconden en 32 honderdste. Het is voor het eerst dat de ploeg zich plaatst voor de finale van een WK. Het weer vrij zonnig, alleen in het noordwesten en noorden nog wat bewolking. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht trekken stevige buien vanuit het zuidwesten over het land. Morgen is het drukkend warm. Dan wordt het 24 tot 31 graden. Met in de avond kans op flinke buien met mogelijk onweer. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en stroom. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Goedemorgen Zandvoort. En welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Fijn dat u naar ons uh, luistert. De muziek vandaag uh, gaan we een rondje Europa maken. Het is het einde van het uh, vakantieseizoen. Nederlanders zijn in grote getalen weer Europa ingetrokken. En uh, we zullen tussen de nummers door een, uh, een nummer draaien wat... Uh, dan representatief is voor elk land ja, de, En we de, begonnen de, natuurlijk met Zandvoort Ja, Zandvoort heeft land. het En Zandvoort moet het ook houden en, uh, uh, De muziekkeuze is van Don de Grebbe Laat dat van tevoren even duidelijk zijn ja, wij, ja, Jij neemt geen enkele verantwoordelijkheid en, Voor het eerste liedje neem ik dat wel Want uh, Zandvoort heeft het en moet het ook houden En om daarop terug te komen Wij zitten op het strand bij uh, Thalassa Dus als je deze keer wilt radio kijken of horen kom dan naar Thalassa en uh, omdat we het ook willen houden zitten wij tegenover de, de grote toren die gezet is van het paal zitten. Uh, daar zit Anita Molenaar op het ogenblik op, vandaar dat ook lekker rustig is in de tent <lacht> en uh, ja <lacht> ik heb het er al verteld dus ik mag het nu nog wel een keer herhalen uh, Don, waar gaan we het allemaal over hebben? ja, nou zullen we eens even zeggen wie al dit uh, geweldige werk hebben gedaan, doe dat ja uh, de techniek, uh, heel team, maar in ieder geval uh, met verantwoordelijk technicus Willem Bruist. Die uh, hier de hele zaak heeft opgezet, de verbinding met de studio en dergelijke. Een geweldige klus. Het uh, programma moet natuurlijk samengesteld worden. En dat uh, is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. Waarbij Gerry ook de eindredactie deed. Ja, en dan. Uh, hoort u alleen op de presentator... en die heeft u bijna gehoord, dat is Ben Zonderveld. En Don de Grebber. En, uh, wij gaan het hebben over... Uh, maandelijkse gesprek met Hella. Over uh, Pluspunt. Over het paal zitten... komt uh, Huig nog even, die komt dan... waarschijnlijk zwaaien naar Anita, daar gaan we het even over hebben. En dan uh, worden er... nieuwe EHBO-opleidingen gestart. En uh, daar gaat... Martine Jouwstra ons over vertellen. Dan gaan we naar het tweede uur. Ja, eh... Uh... Dan krijgen we daar een. Uh, Frizo van Marion. Ja, Frizo uh, van Marion. Ja, ik, was, ik had even de naam niet genoteerd. Hij is ook een, een, een invaller omdat de wethoudster niet kon komen. En die gaat het uh, hebben over de, de adviesraad, adviesraad Sociaal Domein. Sociaal Domein. Daarnaast gaan we praten, daarna gaan we praten over kunst in de openbare ruimte met uh, Margot Werkman. En we eindigen, hoe oh, kan het ook anders, met het grote evenement dit weekend: de Historic Grand Prix. Uh, ...waarvan de boys letterlijk vanavond naar town komen. Ja, de boys are back in town. Nou, de boys die staan nu al, dus als je wat leuk wil zien... ...op de boulevard, voorbouwerspallas tot ongeveer de rotonde. Dus het is een prachtige tentoonstelling van historische auto's. Uh, dat ja. geeft mij geen bruggetje naar jou, hè? ...want uh, dat heeft niks met historie te maken. Jullie zijn live en kicking in... Uh, ...pluspunt, stekkie, ook Zandvoort. <laughs> en er wordt een nieuwe kussensjaar gestart... Ja. Maar uh, jij wou het aan het eind doen, maar ik wou het gelijk maar even doen. Dan uh, is dat gedaan. Jij wil ook wat vertellen over de mobiliteitsdag. Ja, heel graag. Ja. Op donderdag 17 september ja. is er weer de, de mobiliteitsdag. Hè. Dat is elk jaar. Iedereen uh, in een uh, rollator of een rolstoel is dan uh, welkom. Um, dit jaar is het iets specialer, want Wheels for Freedom doet mee. Wheels for Freedom is een stichting die... Um, die zorgt ervoor dat je je rolstoel als zijspan aan een motor kan doen. Is dat, dat is interessant. Ja. ja, ik zie dat wel voor me, want ja. ik zie wel meer van en dat die is zeer combinaties. Ja. En, uh, en die zijn aanwezig op de mobiliteitsdag. En dan kun je dus gratis uh, kun je met je rolstoel kun je als zijspan op een motor uh, Testen. laten rijden. Oké, okay, leuk. Ja, is heel um, erg leuk. Waar is de mobiliteitsdag deze um, keer? Uh, om 1 uh, om uur wordt er vertrokken naar Nieuw Unicum vanuit Ook Zandvoort. En om 12 uur is er een lunch voor iedereen die mee wil doen. Dus als je mee wil doen, dan kun je om 12 uur komen lunchen. Moet je wel voor opgeven ja, ja. bij Ook Zandvoort. En uh, om 1 uur vertrekken ze naar Nieuw Unicum. En dan, uh, gaan daar, daar is dan de mobiliteitsdag op het terrein van Nieuw uh, Unicum. Uh, gaat hij dan nou weer dwars door het gebouw heen? Ja. Dat weet ik niet was er, <laughs> was er niet altijd een soort race uh, ook bij? Ja, uh, ja, ja, er is een race. Dat is en, nu al. Uh, ja, dat, uh, nou, het de inhoud is, uh, van de uh, dag weet ik niet precies. Het, het is ooit eens begonnen met een uh, behendigheidsproef op, ja. het, op het circuit. Ja. Ja. Daar, was ik, ja. daar was ik zeer dat aanwezig. En daar moesten we de hindernissen zwaarder maken, omdat mensen zo fanatiek waren. <laughs> en ja. de keer daarvoor, uh, ik anderhalf jaar, twee jaar geleden... ...ging men dwars door het gebouw van die Unicum heen. Ja, ja, ja. Dus het was allemaal geweldig om te zien. Ja, maar... dit jaar is dus Wheels for Freedom ja. komt ...en uh, je kan dus je rolstoel als zijs van aan de motor laten binden. En veiligheid staat er voorop. Ja, uiteraard. Ja. Mensen die mee willen doen... Uh, ...rolstoelhouders van Zandvoort... ...scootmobielhouders van Zandvoort... Ja. ...neem contact op met uh, ook Zandvoort... Precies. ...en geef je op en dan mag je mee lunchen en mee uh, rijden. Ja. Dan heb ik een zeventien... heel dik boek. Oh ja, 17 september, donderdag... Dan heb ik een heel dik boek voor mij liggen. Pluspunt Hart ja, we, voor Zandvoort. een nieuwe brochure. Ja, ja um, Alles staat er weer in. Lucht, Dit, uh, voordat we over de inhoud gaan hebben, uh, ligt deze overal bij de openbare... Ja, hij is uh, zoveel mogelijk verspreid. Ja. Als mensen hem niet tegenkomen, kunnen ze hem uh, halen bij de bibliotheek... of bij de gemeente, of bij ons, of e eventueel bellen dat we hem opsturen... Dus, dus, uh, hij, uh, dus uh, hij ligt er wijd en zijt uh, ja, verspreid. Ja, apotheken, dokters, je kent dat wel. Ja, je kent en, dat uh, wel. Uh, als je het inhoud bekijkt, dan nou dat, volgens mij groeit dat ding elk jaar bij jullie. Ja, het, is ook, dus, uh, wij, wij, ja, het gaat natuurlijk ook heel goed met pluspunt. Mm -hmm. En uh, op het moment dat zo'n boekje uitkomt, is hij eigenlijk alweer verouderd. <lacht> dus bij wijze van spreken. Er nee. staan er alweer dingen in die, die er niet in zitten. Of er staan er geen dingen in die we alweer hebben die er... Ja. Is, is dat ook zo met, met, uh, met de inhoud? Want uh, er nee. staan een aantal cursussen in, bijvoorbeeld de uh, Kinderkamp, <coughs> teenkamp, dat het gelijk weer vol zit. Ja, nee, nou dat zit nog niet vol. Nee, nou, maar terug, goed, he, je, krijgt al die, je krijgt al die cursussen ja. waarvan mensen denken: van nou, ah, dat vind ik wel leuk. Ja, sommige cursussen zitten alweer vol, ja. Die zijn ook echt alweer overvol. Er zijn mm -hmm. echt cursussen waar ik een extra groep voor heb uh, aangemaakt. Dit jaar is er bijvoorbeeld de, de, de yoga, de mindfulness, de meditatie. Dat is, uh, ja, die zijn erg in trek. En, uh, daar hebben we dan een extra groep voor gemaakt. Daar spelen we ook wel op in. Als ja. een groep overvol is maken, proberen we er altijd twee groepen van te maken. Nou, ik zie een heleboel uh, uh, leuke dingen en, en workshops. Ik, ik lees er even een paar voor. De patchwork kilt, wat is dat? Ja, patchwork. Dat is een manier van, van uh, borduren met lapjes stof aan elkaar naaien. Dat je een kleed hebt. Het is een, het is een Engelse manier van... Het uh, is dus, een mooie kleed ja, of een deken? Ja, ja, ja, dat is ook mooi voor baby's en... en uh, ja, we hebben ook dit jaar, ook leuk is op vrijdagmiddag hebben we natuurlijk afgelopen seizoen lang leven, de kunst gehad. Dat was twaalf weken voor heel weinig geld gesubsidieerd was dat, konden senioren kunst komen maken. Dat was zo'n groot succes dat ik daar ook heb geprobeerd op in te spelen door op vrijdagmiddag veel creatieve workshops zeer lage prijs mm -hmm. aan te bieden. Dus soms hebben we dan een workshop van drie keer, zeg een mandela tekenen zit erin. Drie keer op vrijdagmiddag, maar dan is één keer met een docent en die geeft dan uh, werk laat ze na voor die andere twee keer. Dus dan kan men drie keer komen. De eerste keer is met docent, waardoor, de, de, de, ja, waardoor je ja. dus drie keer samen kan komen om mannen te tekenen met materiaal voor zeer weinig ja. geld. Omdat ik dus twee keer de docenten uh, niet heb ingehuurd. Dat uh, is een activiteit. Dat staat, ja. uh, de, de, de ja. Kijk nog steeds even naar die inhoud, want ik vind ja. het bijzonder uh, groot. Ja, uh, je kan yes dansen 55 plus. Vrolijke fase en schalen. Ja, dat is uh, glutenvrij lekker eten. Slimme ontbijtjes. Smoothies als drank. Ja, Dat zijn, dat zijn verschillende kookworkshops. Dat ja. heb ik met uh, Adelle Smit uh, samengesteld. Adelle heeft natuurlijk veel kijk op. Uh, ja, wat leeft er ja, nou? Zij op, is uh, voedingsdeskundige toch? Ja, diëtiste, ja. voedingsdeskundige. En zij komt. Uh, uh, hè, zij, zij ziet bijvoorbeeld. dat Met name tieners. en ja, dat, dat ontbijten. Dat, dat, dat schiet er vaak bij in. Ja. Terwijl je kan het ook heel slim en snel. Ja. En gezond doen. Dus zonder dat het tijd kost. En, ja. en dat je het gevoel hebt dat je moet eten. Dus ze had zoiets, nou we maken dat de... wel. Ja, ze hadden... we hebben samen wat dingen uitgewerkt. En zij kwam met dit idee, heel erg leuk. Nou, het, het, het, het is er: de den, Denderen door de duinen, ja, dat doet ook nog is steeds. natuurlijk, ja, dat is, uh, dat is geweldig. Uh, medische gym, yoga gym, bloemschikken, bloem glasjeloud Nou, het, het, het, het peilt uit van de cursussen en activiteiten. Ook... Nee, Portugees voor beginners. Voor Computers. iemand die... die uh... Computers. Ja de, ja, de computercursussen zijn erg verschoven naar tabletcursussen ja, ja, ja. en, uh, ja. en uh, laptopcursussen. Maar ook SeniorWeb uh, heeft weer een uh, prachtig aanbod voor ja. senioren voor tablet en uh, Windows 10. Of een, een opfriscursus ja. voor, uh, voor de laptop voor senioren. Zie je, uh, om even naar die senioren te gaan... want uh, die computers, dat was allemaal maar niks. En nu komt er zo'n tablet ineens. En het blijkt dat mensen daar wel interesse in hebben. Is dat, is dat bij jullie ook zo? Ja, veel, veel senioren hebben een tablet. Je hebt natuurlijk mm -hmm. een iPad en je hebt uh, uh, android ja, ja. tablets. Android, ja. En uh, de, dat zijn twee verschillende cursussen ook bij ons. We hebben een speciale cursus voor iPad en voor uh, Android. En uh, ja, daar zitten veel senioren op. Want senioren willen, daar is het, veel kinderen kopen dat ook voor hun ouders... En uiteindelijk eindigen ze met spelletjes doen. en Met Candy Crush. En uh, het is ja. ontzettend leuk om daar ook veel... Eigenlijk de mogelijkheden, de, de mogelijkheden daarin uh, behendig te worden. De iPad-cursus duurt ook al inmiddels acht weken. Acht, acht lessen. Ja. Omdat ja. de docent zegt, ik kom er niet aan toe met zes. Nou dus ja, mensen maar. leren dan hun bankzaken of internetten. Het of... zijn hele simpele dingen. Het opzoeken via Google van allerlei ja, dingen. Maar je Mijn moet vrouw zei tegen me. Oh, je moet naar Talas. En die zat met de tablet. Ja, dan precies. moet je ongeveer bij bouwerspellers zijn. Dan ja, staat er een kaartje ja, op. Ja. De, nee, maar, je, nou, als je dat maar weet, in, is het makkelijk. Maar als je het niet weet, is het al lastig. Ja. En je krijgt het. Ja, nee, het, het is, het is uh, zeker juist voor kinderen. Kinderen kopen het veel voor hun ouders. Ja, een iPad. Ja, hij, of een, uh, het klinkt misschien onbeleefd, maar uh, ook de ouderen moeten eigenlijk wel. Want zonder die uh, simpele dingen zoals een, is het een iPad. Nou, ik, ik heb ook, ik ken ook mensen zeggen van, ik, ik wil er niks mee. Maar je moet wel. Ja. Maar ja, je nee, ziet toch oudere nee, mensen die, die zat mensen die dat zeggen. Nou, dat klopt ook wel, dat klopt ook wel. Maar zo'n cursus kan je echt ook een beetje over de streep Overtuigen. Ja. Nou ja, om de mogelijkheden te leren dat het hoe handig het is, dat het, dat het verder gaat dan. Uh... En een tablet is uiterst gebruikersvriendelijk. Hè? Veel vriendelijker dan een ja. alle laptop. En, en bij de iPad cursus krijg je een uh, lichter, handleiding ja. mee waarin okay. je alles weer kan opzoeken. En en bij de, bij de Android tablet cursussen van Senior Web. Ja, daar is gewoon ook veel vrijwilligers mm -hmm helpen dus het is het is je hebt soms wel drie docenten op een groep bijna die, die bijstaan. Ja. de naam vrijwilligers valt en uiteraard zie ik op de laatste pagina vrijwilligers gezocht uiteraard nog, nog steeds heel veel nodig altijd. Oké, okay, dus ja. mensen die uh, vrijwilligerswerk willen doen, ja. kunnen gewoon contact met jullie opnemen. Ja, en, en... kijk ook op Vip Zandvoort natuurlijk ja. hè, voor vrijwilligerswerk. Dan, maar uh... het is vooral ontzettend leuk dat, dat eigenlijk als je onze brochure ziet, dat er voor, voor iedereen uh, is er wat te doen. Je, je kunt een cursus komen doen, je kunt uh, vrijwilligerswerk komen doen, je kunt uh, nou ja, er is zo ontzettend veel te doen. Uh, voor iedereen is er wel wat te doen bij Plus Ja, maar jullie doen veel meer. Maar kun je dan zeggen dat die cursussen... nog steeds de kern van jullie uh, business zijn? Want ja, jullie ik... doen veel meer natuurlijk. We doen en veel meer. Die, die cursussen is gewoon een onderdeel. Het is geen kern. Nee, ik zie het niet als een kern. Het is een onderdeel van het hele pakket... dat wij aanbieden ja, aan Zandvoort. Veel dan, dan, dan groter dan cursussen Absoluut. Alleen. Absoluut. En zeker met, met het steunpunt natuurlijk. We zitten midden in het steunpunt ja. ook Zandvoort... Ja. Dus daar, daar komen ook nauwe samenwerkingsverbanden uit voort met het RIWB en met uh, ja, dat. Ja. Het, het, het, is, het, is gewoon, het cursusbureau is echt een onderdeel en een toevoeging. En, en mensen moeten ook zeker kijken. Want er zijn echt, we hebben echt hele goede cursussen De Hatha Yoga cursus, maar ook Nederlands voor Anderstaligen. Joker geeft het is meer dan alleen maar Nederlandse les. Ja. Joker geeft ook echt gewoon. Ja, praat ook echt over de Nederlandse samenleving. Ze gaan samen naar de Bollen, de laatste les in Hillegrond. Het is, het, is het is meer dan alleen maar een taal leren bij ons. Ja, het heeft, het heeft wat meer inhoud. En, uh, les is leuk, maar kijken is, is net zo leuk. Ja. Uh, er zitten ook wat serieuze onderdelen bij, zie ik. Lotgenoten voor mantelzorgers, Een ja. lotgenotengroep voor ja. mensen met kanker... ...en de ja. Verwendag natuurlijk, die volgens mij elk jaar uit zijn festje paalt. Ja, ja, die groeit ook. Ja. Dus uh, um, de brochure is echt overal te verkrijgen bij, uh, bij Pluspunt zelf... En ook bij de bibliotheek, ja, de gemeente, bij de gemeente. De, de dokterspraktijk. En dokterspraktijk. En als je hem niet tegenkomt en je wil hem graag hebben, geef een belletje naar pluspunt. Dan sturen we hem op. Ja, ik vind het uh, zeker een aanrader. Ik ben er heel snel doorheen gegaan en uh, ik zal ja, me gewoon, we gewoon hebben zelf lezen. Ik heb hem genomen, dus deels uit vandaag. En ja, mocht er iemand komen, dan kan hij zelfs hier. De brochure komen halen. Pluspunt hart voor Zandvoort. Een uitgave van Pluspunt en ook Zandvoort. Ja. En hij is echt leuk om te zien. Er staan hele mooie kussens in. Ja. En ja, voor elk wat wils. Ja. Zeker, van jong tot oud. Ja. Goed. Jij bent uh, Dankjewel. je boodschap kwijt. Ik aan de, denk dat het tijd op Vooral de, vooral is. de mobiliteit. Ik ga er rustig door, hoor. Ja, door hoor. Heel veel succes met paal zitten. Ja, Anita, die, ja, die we zwaaien wel even we nader en dan we uh, we mag de ze de nog even een uurtje wat zetten. Ook zijn radio bijzien, ik ik de heb geen idee. Uh, okay. Leuk. Nou, Goed, veel succes. Okay. Helemaal bedankt. Okay. Ja, nou, wij gingen een vakantietripje maken door Europa en dan komen we als eerste in België terecht in de Ardennen. In de Ardennen? Zo, daar gaat ze. Terwijl ze slapen met mijn kussen speelt De grijze hoofd en dan de... En uh, van België even terug naar Zandvoort weer. Uh, aan de naar zee. Naar de Zandvoortse actualiteit. Uh, met aan tafel uh, Huig Molenaar. Welkom Huig. Goedemorgen allemaal. Is het, uh, ja. Ik heb vraag 1. Ja, ga je ook... Is het nou lekker ontzettend rustig in die tent? Hm? Nu is er een, uh, een gezonde, positieve spanning. Nou, ik denk, het is zo lekker rustig, want Anita zit op die paal. Oh ja, ja nou, ik, heb, ik heb hier een blik op mijn vrouw. En ze staat hier met haar armen wijd. Staat ze staat eigenlijk mensen te omarmen. Van, kom alsjeblieft naar Zandvoort en kom alsjeblieft naar het strand. Want en zet je hand... handtekening. En ga, kom alsjeblieft je handtekening zetten. Het is ja. zo belangrijk jongens, laat je niet Ja, Van de week uh, donderdag uh, is het begonnen. Uh, met een grote krantenkop in het Haans Dagblad en uh, televisieuitzendingen. Uh, nou, ik geloof dat ik het wat drie gezien heb. Uh, jij ging nog zingen. Zoals gebruikelijk mag ik als wel zeggen. Hoe was dat, die happening? Ja, dat was niet uh, ingestudeerd. Nee. Zoals alles bij ons in Thassen gaan we, te, we volgen ons hart. Als er een moment is dat we moeten rouwen, rouwen, maar mm -hmm. als we moeten juichen, dan juichen we, nou dat doen we nu. Er uh, was uh, veel aandacht. Er is nog steeds veel aandacht. Denk je dat dat aanhoudt tot volgende week, die aandacht? Nou, ik heb een geweldig team achter me staan. En, uh, dat is Esther Jansen en Albert Korper. En daar met z'n drietjes hebben wij een protocol. Hm. Maar we hebben ook een, een, een lijst wat voor activiteiten we gaan doen. En we proberen elke dag iets anders te doen. Om de mensen actueel naar het strand te blijven lokken. Wat... Het gaat uiteindelijk om de stemmen, laten we wel. Nou, het, gaat, het gaat uiteindelijk om 50.000 stemmen, minimaal. Ja, ik heb toen... Want ik zie daar honderdduizend op die paal staan. Ja, maar ik ben een Bonnie. Hè? Ja, ja, ja. Die ja. gokt twee keer zo hoog. Nee, we, gaan niet, we gaan niet bij de grens al neerleggen, maar we moeten naar boven. Dus ja, het zijn ja. duidelijk met pijlen, we gaan omhoog. En uh, het idee is ontstaan en toen heb ik het neergelegd bij onder andere Esther en later met Albert. En toen heb ik in Botweg heb ik in eerste instantie gezegd, ik ga op een paal zitten en ik ga er niet eerder vanaf, ik moet vijftigduizend aanhangers hebben. Nou, die hebben me gelukkig tegen mezelf in bescherming. Ja, ja, ja. Huig, dat gaat het niet worden. Nee. Daardoor hebben we het op deze manier op poten gezet. En ik merk nu wel dat er een behoorlijke goede uh, aanhang gaat komen. Hoe, hoe merk je dat? Komen mensen meer langs? Nou, dus, intuïtief voel je dat. Het is een okay. vliegwiel wat stilstaat. En dat komt langzaam? En heel langzaam is hij in beweging. Maar oké, okay, als, als hij draait, dan draait dan dan hij ook. Hij draaien, ja, ja. Dan blijft hij draaien. Hey, de, de handtekeningen, hoe, hoe ver sta je nu? Uh, de laatste telling, maar ook dat ligt bij, niet bij mij... Daar had ik gisteren een beetje gehoord rond de 20.000. Dus we zijn we zijn Behoorlijk op weg. Op weg ja, ja. We zijn op weg. Je had het net even over reacties die jij wel zo hoort. Nou, jij ontmoet heel veel mensen hier. En ook niet-zandfoto's natuurlijk. Hoe, hoe reageren niet-zandfoto's op, op. Waanzinnig. Tot ja? Chinezen aan toe. Ja? Chinezen hebben we ook die een handtekening gezet hebben. Esther Jansen spreekt Chinees, ja, dus wist ik niet. Die is naar een groepje toe gegaan en die heeft het uitgelegd en die hebben meteen. Meteen een handtekening eronder gezet. Dat merk ik nu met Duitsers, buitenlanders, Belgen, Fransen. maar ook mensen van binnenland, ook Limburg en Brabanters. Die zijn zich ook bewust van die vrije horizon die we met elkaar moeten gaan verdedigen. tegen de wilde plannen van de minister Kamp en Scholdvragen. Allemaal positieve reacties op de actie, hè? Dan naar de. Nou, eigenlijk Molons alleen toe. maar positief. Het is verbazingwekkend. En de energie die je daarvan krijgt. Gisteren een mooi voorbeeld, twee hebben echt mensen op leeftijd. Die, die, die kwamen naar me gerend. Ik heb de lieve mensen nog nooit gezien. En ze omarmden mij, die vrouw. Dat zat er namelijk zo hoog. Mm -hmm. En nou eindelijk wordt er wat gedaan. Leuk. Ja, Ja, ja je, je, je hoort meer uh, van de reacties. Um, over het handtekeningen zetten. Want daar moeten we toch wat aandacht aan besteden. Dat kan eigenlijk overal. Bij de strandtenten. Bij alle stranden. En lopen op de boulevard ook mensen? De... Uh, bij de viskramen kan ja. je terecht. Uh, er zijn wandelende mensen die dus uh, handtekeningen verzamelen. Alle strandpaviljoens, daar kun je bij de balie, als het goed is, en dat hebben ze toegezegd, en dat ga ik ook vanuit, kun je je handtekening zetten. En hier op strand passanten, die worden allemaal door mensen benaderd als ze voorbij gaan en ze willen tekenen. Ja, nou dus een heleboel handtekeningen. En daarnaast, daarnaast kunnen ze nope. natuurlijk ook digitaal. Of weet uh, het, via de... Oh ja, via petitie.nl en dan naar uh, vrije Horizon. En ja. daar kan je het digitaal doen. Nou was ik gisteren bij, uh, bij de andere strandtent van de familie Mona, bij Bram. Juist. En die zei tegen mij: diegene die een lijst inlevert met de meeste handtekeningen, krijgt een dinerbon voor twee. Ja, en dan maak ik er meteen een dinerboom voor vier van. Oh, dan gaan we tegen elkaar ja, opbieden. Nee, ja, maar waarom, laat me niet aan uit de, uit de kant drukken, doe mijn Beste zo'n Bram, hè, want het is een toppertje. Maar laat me niet aan de kant. Ja, maar bij, maar nu, nu moeten we hem dus... Een welk paviljoen dan? Dan laten we aan ah, vrij aan de mensen. Okay. Ze mogen of kiezen bij Ahoy of kiezen bij Talas. Oké, okay, dus uh, mensen, gaan op pad. Uh, probeer zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor het verzetten van de windmolens. Liefst naar Aermuiden ver. En uh, lever de lijst in bij uh, Bram of bij Huig. En we gaan zien wie de meeste inlevert. Ja. Ik, ik ben even nieuwsgierig. Een heel klein ja? Ik kijk naar buiten van waar dan die masten zo zouden gaan komen. En ik zie daar een boordplatform liggen. Is dat daar geparkeerd, Huig? Weet jij dat toevallig? Nou is... oh, ja, toevallig weet ik het. Want ik werd een keer s'nachts wakker. En toen kwam het idee. En ik heb een hele goede zakenrelatie. Dat is Paul Kolen in Vijfhuizen. Die is bekend met kranen. Die doet heel veel waterwerkzaamheden. Ik heb toen bij hem mijn idee neergelegd. En Paul en ik zijn samen op pad gegaan. En hebben her en der... voor. Ah kijk, het moet allemaal binnen een bepaald budget blijven. Ik, ja. Wij doen heel veel financieel mm -hmm. erin. En uh, wij hebben iets samengesteld. Dat is helemaal gekeurd. Is uh, bij de gemeente gepasseerd. Bij de bouw- en woningtoezicht. Daar zijn door een hele goede... Inmiddels vriend, architect... Heeft de tekeningen van de fundatie gemaakt. En uh, ja, het staat er nu. En... Ik wil met name zeggen dat ik ongelooflijk veel energie gekregen heb van de positieve mensen om ons heen. Onder andere de gebroeders Paap, het shovelbedrijf, beter bekend als de Rossi's. Ja. Topgast. Ja, die, die heb je echt nodig voor dit uh, ja, spektakel neer te zetten. En alles met een gesloten beurs. Ja, daar ja, wil je vrolijk ja. aan. En daarnaast Michel Maas, die heeft het plateau gemaakt. Ook alles op eigen kosten. Uh, Remus, de zeilmaker. Uh, Dennis van Spolders, die heeft heel enthousiast een mooi closet uh, toebedeeld want we wilden. Nee, ik, zit te zoeken, even... ik zit te zoeken naar die emmer. Nee, nee, nee, die hangt eronder. Die hangt Aan de achterkant de... zeker dan. En het is gewoon een kutsemmmertje, wat uh, met hoogwater halen, je, je water naartoe, ja, je ja. gooit het in de stortbak. En wij vangen uh... En dus uh, nu heb je gewoon pech als je naar de wc moet. Nee, want het is toch nog... Oh. Ja. Dan... Ja. ja, hij staat nu nog een, een gedeelte uh, op het droge zand. Dus je kan heel erg lekker dichtbij komen en naar... Uh... Ik televisieopname dus ja, in de branding stond. Nou, dat, dat gaat straks weer gebeuren. Hè, als het, uh, ja, elke dag. Hè? Twee, ja, keer, ja. twee keer. Ja. Kijk, er worden foto's gemaakt. Anita komt even naar buiten voor de foto. Dus het blijft toch wel een, een, een actueel ding. Ja. Mensen komen en gaan. Ik zie daar een jongeman met een lijst lopen die gaat handtekeningen verzamelen. Dat is onze Stijn. Stijn. Stijn is ongelooflijk actief als jong jongetje. Die ook zich beseft dat we met elkaar moeten knokken om die horizon waar de zon met zonsondergang een litteken krijgt. Hè, als we niet oppassen. Nou, toevallig, ik, ik zat daar gisteren al. Je hebt me gezien bij, uh, bij Bram. En toen keek ik zo naar die paal. Het was redelijk helder. En uh, daarachter de, de, de paal zit paal. Kun je toch die discolampen nog zien? Alleen maar. Ja. Aan, uit. Het is ja. net over... Ik vroeg Zo, me al, of er auto's op zee waren. Een soort ker, kermis op zee. Stoplichten. En jongens, we hebben nu nog een kans. Want iedereen denkt dat het oh, gepasseerd station is. Zeker dat is niet. niet waar. Bussel is niet waar. We laten ons allemaal om de tuin leiden. Luch Luchterduinen is een park ja. wat ons moet accepteren. En de mensen accepteren het. Maar ze weten niet wat hierna gaat gebeuren. Uh, nou. En daar wil ik iedereen opmerkzaam op maken. Nou ja, en... en... Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk... er is een goed alternatief. Hè? Het is niet alleen negatief. Ik ben ook niet helemaal tegen windmolens. Echt niet. We ik moeten ga ook... voor onze kinderen zorgen dat die energie hebben straks. Nou, Als er één duurzaam denkt... dan zijn wij met ons bedrijf ja. altijd duurzaam bezig. En ja. Ik ontken niet... minister Kamp moet ook een probleem oplossen. Alleen de oplossing ligt er. Ja. 60 mijl bij hem uit vandaan. Niemand heeft er last van. Notabene... Is het rendement daar van de windmolens vele malen hoger omdat je veel meer wind, wind. hebt. Ja. Dus jongens, laten we ons nou eens met elkaar hard maken en een positieve maatschappelijke onvrede uiten. Ja. Ja, Kom u... op met die stemmen. Uiteindelijk is de, is, is de Kamer die beslist en daar wordt ook flink gelobbyd. Dus die kant moet er gewoon op. En moet inderdaad positief gedacht worden over windmolens. Energie heb je nodig. Maar liefst op bij Eijmuiden Ver en niet voor onze kust. Want dan zijn wij de mooie kustlijn kwijt. Ja laten we ons beseffen Ik heb ook wel eens in een ander interview aangehaald In 89 ik, dat het was Stonden we allemaal, ik zeker, te juichen Toen we de beelden zagen Dat in het oosten de muur omgehaald werd ja. Allemaal waren we blij ja. Een symbool van vrijheidbeperking Die is neergehaald En nu gaan we met elkaar toestaan Dat er een nieuw ijzeren gordijn aan de horizon Geplaatst gaat worden En dat frustreert vele mensen En ik ben er een van ja. ja, nou wij ook, dus wij uh, strijden met jou mee. Zeker voor de handtekeningen, mensen. Kom naar het strand of doe dat digitaal. Want uh, uiteindelijk is de beslissing nog niet gevallen, ook al denkt men dat wel. Ja, is dus dus nog niet het, gevallen. En, en ik, ik had het net eventjes, Huygen, dat bedoelde ik ook eigenlijk. Helemaal aan de horizon staat een boorrijland. Ja. En dat geeft je een beetje een idee wat je gaat zien. En dan straks in 100 fouten. Meer dingen, fouten. ik denk 700. groter. 700, 200 meter hoog. Ja, ja dat geeft ons beetje even, een he? idee wat je ja, gaat zien. Nou, Bram komt er gelijk even bij. Uh, Bram, kan ik deze microfoon aan Bram geven? Nou, ik hou me anders wel even ja. bij Bram. Goedemorgen allemaal. Bram, ik moet even iets rechtzetten. Ik, volgens mij was jij aan het luisteren. Ik was heel goed aan het luisteren. Nou, het gaat waarschijnlijk over het diner aan twee. Juist, ja, dan maken we er dus zes van. Ja. <lacht> Kijk, dat is een man naar mijn hart. Dus mensen, wie de meeste handtekeningen bij Ahoy inlevert, wint dus voor zes personen een, een lekker diner. Maar er moeten wel heel veel handtekeningen zijn. Ja, er moeten natuurlijk wel heel veel handtekeningen zijn, juist. Ja. Nou, Bij deze is het uh, bot gedaan, dus... Nogmaals, en dan moeten we uh, een beetje Want we doen het om de drie seconden Ga alsjeblieft die handtekeningen halen Breng ze bij uh, Bram Of bij Huig, daarna volgt de telling En dan uh, een lekker diner Maar dat is mooi een diner Maar het gaat natuurlijk over die windmolens Die willen we uh, niet hier voor de deur Maar zet ze lekker bij Emma de Ver Helemaal mee eens ja, Juist. Zo, nou daar zijn we er denk ik daar doorheen Of uh, Huig moet nog een bijzondere mededeling nog doen, even, doen even, Over ja. de windmolens nou ja, ten eerste, ik moet toch eventjes naar mijn zoon toe. Ik ondersteun zijn actie van die zes personen helemaal. Ja, prima. Top. En ik hoop dat hij wint. Huig, ja. ja. en nog één ding. Ik vind die paal hier hartstikke leuk. Maar hij is, straks als we garnalen gaan vissen, wel weg, hè? Ja, nee, okay. want anders ga ik hem omdonderen. En dan hebben we het begin van een mooie... <lacht> piefers, als zit mijn lijn <lacht> eraan vast. Hè? Ja. Nee, maar ook daar zijn we volledig verantwoordelijk in. We hebben ook een heel protocol van veiligheid. Maar ook van het slopen betreft. oké. Okay. Heren Molenaar, bedankt voor het toezeggen en de interview. En uh, wij volgen jullie op de voet. Dankjewel. Goed. Dankjewel. Wij gaan uh, van de Ardennen naar de Eifel. zo Duitsland. Duitsland de, de prachtige Duitsland waar honderdduizenden mensen met vakantie gaan nemen. We gaan uh, luisteren naar Nena. Nooit, nooit, zich Dankjewel, mensen. Oh, ik ben nog te maar ik kom straks nog Over dat, over dat eindfeest. Hast u het Zeg ik jij niet, Hier Ja, nou van België naar Duitsland en uh, uh, dan weer terug naar Zandvoort. Ja, maar dan weer terug naar Zandvoort. Uh... Uh, want uiteindelijk, als je op het strand loopt en ik hoor net zeggen: ik ga geen EHBO geven, zagen wij wat liggen nee, Martine je, Joustra. Nee, we doen vandaag <laughs> even. Ah, Goedemorgen. Goedemorgen <laughs> Martine, ik denk dat jij het vandaag druk hebt. Uh, ja, en morgen helemaal. Heb jij nu op screen nog wat te doen? De, uh, vandaag niet, morgen wel heel erg. Maar vanavond ben jij drukdoende met de parade. Klopt. En uh, eigenlijk is, dat, is jullie groep ontzettend handig, want de ene helft is verkeersregelaar. En de andere helft van jullie, het lichaam dan, ja. is EHBO. Er. Ja, precies, we hebben allemaal dubbele functies. Ja. ja. Hey, er start een nieuwe EHBO-opleiding. Ja. Um, Daar ben ik er voor vandaag. Daar ben jij voor vandaag. <laughs> Wanneer start die? 24 september. We 21 beginnen met een nieuwe opleiding. We komen in Zandvoort. Kunnen we kunnen altijd genoeg. Ik, ik zit namens het Rode Kruis vandaag. Hè. We kunnen altijd genoeg medewerkers gebruiken die zich inzetten. zoals het hele weekend op het circuit. Gisteren, vandaag en morgen, drie dagen achter elkaar zitten ze er. En uh, medewerkers uh, ja, hebben bij ons gewoon een EHBO-diploma nodig. En daar beginnen we met een nieuwe opleiding. Maar uh, met deze medewerkers bedoel je EHBO-medewerkers? Ja. ja, vrijwilligers. Die voor ons gaan inzetten. Maar er kunnen natuurlijk ook mensen opgeven die geen vrijwilliger willen worden. We hebben ook genoeg mensen, huisvrouwen, uh, mensen van de puntspeelzaal, en zelfs mensen aan de gevangenis, bewaking, noem maar op die een EWI-diploma nodig hebben, zijn van harte welkom. En Wij hoe vinden we... het leuk als ze daar naar vrijwilliger worden. Ja, ja, ja, ja, volgens mij doe jij dat iedere keer als, je, als de mensen binnenkomen, wordt vrijwilliger. De les precies. begint. Ja, precies. De les begint uh, uh, in september. Ja. Je moet je opgeven bij, bij jullie. Ja, je kan naar onze website, het en daar staat alles op. Je kan je ook via de mail bij mij opgeven. Uh, liever niet aanspreken in het dorp, want dan ben ik zo bezig. En dan denk ik thuis en denk wat had ik ook alweer. Ja, boven de 540, hè. Dan heb je dat. Je kan ook een boeknootje ja. meenemen. Ja, kan. <laughs> maar zoals vanavond ben ik heel druk bezig. Maar nee, iedereen is welkom. Het is, het is altijd handig om een EHBO te hebben. En die, uh, waar, waar doe je dat? Nou, natuurlijk in ons eigen in het, Rode Kruisgebouw. Hè? In het eigen Rode Kruisgebouw. Ja, Je moet even weten waar het is. Nicolaas Beetslaan, de oude Jozefine van Endekleutschool. Midden in Blok in Oud-Noord. Het is een prachtig gebouw, helemaal nieuw verbouwd, dus het ziet er prachtig uit. Ook wel een stembureau Precies. voor de mensen die het dan willen doen. Ja, maar... ja, heel goed. Ja. Het, is, het is gerenoveerd en, en uh, uh, jullie zitten daar, die geeft daar de lessen en staan er ook een hoop materialen van jullie? Uh, ja, daar staat een hoop materiaal, maar niet alles, want we hebben ook nog een garage in de De straat okay. Daar staan voornamelijk alle voertuigen opslag en magazijn. En daar, uh, daar komen ook mensen mee, krijgen ze daar een rondleiding op, komen ze daar mee in aanraking bij die les? Uh, we vertellen altijd natuurlijk over ons werk, want we promoten dat ze... Dat ze Richting worden. vrijwilliger. <laughs> Precies. En we laten ze een keer meelopen. Ja, we maken het zo leuk mogelijk natuurlijk. Maar het gaat wel, sec. dit echt om de basis-EBO-opleiding. Van kleine bloedneus tot reanimatie, alles wat erin zit, komt aan de orde in die lessen. Ja. Hoeveel, hoeveel lessen geven? je? Sorry. Ja, nee, het zijn twaalf lessen en dan zit er een examen aan vast. Twaalf moet... weken? Ja, twaalf maandagen van acht tot tien. En dan doen we in december uh, doen we examen. Dus we beginnen september, december doen we examen. En dan heb je je ERBO-diploma. Die uh, zit daar ook AED bij? Hè? Ja. Dus, ja. dus tegenwoordig gekoppeld, hè? Ja. Ja, dat is zo makkelijk te leren. Mensen kijken er heel erg tegenop. Het is echt fluit van de cent. Is het niet dat de apparaat jezelf al de aanwijzingen geeft? Ja, je precies. Ja. Komt de stem uit? Ja, het is net een tomtom. -tom. Zeg wat je moet doen. En ja. je moet niet te veel zelf denken. Je moet gewoon volgen wat hij zegt. Volgen wat hij doet. Ja. Hebben jullie zelf een aantal ID's ja, daarvoor? Die, ja, diverse soorten en maten. Want er zijn in Nederland momenteel 32 soorten. Oh. Dus we laten mensen ook met diverse ID's kennis maken. Maar eigenlijk werken ze allemaal hetzelfde. Maar allemaal, het is allemaal, ze doen hetzelfde. Ja. Ja, het is net als een navigatiesysteem. Je hebt, je hebt diverse soorten, maar je komt allemaal van A naar B. Ik was net even geïnteresseerd, je zei zo langs je neus weg, we hebben voertuigen. Ja. Nou, dan nou ken ik van heel vroeger in het loodje het Volkswagenbusje van Wim Loos. Ja, nou wat, het is wat geen... Wat jullie tegenwoordig Het is voertuigen? geen Volkswagenbusje meer, het is, het is wel een grote bus die we hebben, waar we met acht mensen in kunnen. Dan hebben we hebben een kleine personenauto, waar je met vijf man in kan. We hebben een hele grote aanhanger. Die heb je misschien met Timmerdorp wel eens gezien. Ja. Die zit ook wel eens neer in het dorp, met een het dorp en markt en zo. Ja. Ja. Ja. Uh, die staat er. We hebben een mule. Zo'n zo zo four-wheel drive duin uh, ding. Wat heel leuk is. Uh, en we hebben die natuurlijk, die, die uh, heeft ook een bijnaam, dat ding hè? Het speeltje van Leo. Van Leo. Ja. <laughs> <laughs> ik wilde het niet zeggen. Nou, ik wel. <laughs> <laughs> en uh, mountainbikes staan er ook. We hebben twee, twee bikes. Dus uh, die gaan ook, zoals morgen, mee naar het circuit. Dat je met bikes het duin uh, hm. in kan. Dat is een behoorlijke vloot die jullie Ja, dat zijn niet meer voertuig. Ja, Daarom, dat kan niet allemaal op de Nicolaas-Beetslaan gestald worden. Nee, ja, ja, en zoals vroeger in de Willemstraat in het Loosje. Ja, ja. ja dat, was, dat, was, dat, was, dat was een van de twee. Volgens Kanaalweg. mij is het de Kanaalweg. Dat vond ik wel een prachtig gebouwtje. Um, ik, je had vrijwilligers en opleiding. Je ja. probeert daar uh, een, een soort koppeling in te leggen. Van trek me naar binnen. Nou, ga jij morgen bijvoorbeeld naar uh, de historische Grand Prix? Ik weet dat het een ontzettend spektakel is. Ja. Red je dat met jouw vrijwilligers? Ja, nou, dat evenement is altijd heel snel vol. Want dat zijn echt leuke, spectaculair. Lief, Tuurlijk, dat zijn, vinden mensen heel erg leuk. Maar er zijn soms ook ja wat, nou saai wil ik niet zeggen... maar wat minder spectaculaire evenementen. En daar moet je wel inderdaad goed, goed kijken hoe je dat vol krijgt. Ja. Bijvoorbeeld de golf zit eraan te komen. Dat is zes dagen achter elkaar met ploegendiensten. Ja. Nou, zo'n timmerdorp, vijf dagen achter elkaar met ploegendiensten. Daar heb je best wat man mankrachten voor nodig. En zeker zo'n golf. En zoals gisteren, op werkdagen, nou, heel veel mensen werken... Mm -hmm. Dus dan hebben we echt, uh, daar kunnen we nog mensen voor gebruiken. Wat, wat, Laten we gezet dan, uh, zoals bij een Grand Prix. Ja, ja EHBO. Uh, nou, nou, doen... Nee, maar, maar hoeveel mensen of, of. Oh, ik geloof dat we morgen met tien man staan. Vandaag met ja, acht en gisteren met zes. Dat valt mij mee. Ja? Ja. Maar ja, uit mijn hoofd hè? Als, als bijvoorbeeld even naar zo'n meerdaagse evenement. Dit is natuurlijk ook een meerdaagse evenement, maar bijvoorbeeld even dat golf, hè, daar ben je gewoon eigenlijk vijf dagen ja. continu mee bezig. Ja, dus per dagdeel zijn er vier. Maar dat, dat rek je toch niet met jouw ploeg? We hebben ook regio mensen erbij. Ja, nou, of? in principe redden we het bijna altijd wel. Als we het niet redden, zetten we hem regio breed uit. Dat doen de regio's om ons heen ook. Zo heb ik bijvoorbeeld met kerst met Serious Request geholpen. Dat ja. was zeven dagen, 24 uur per dag. Dat ja, redde hij ook dat niet? Dat redde Haarlem niet. Nee, maar dan kom je elkaar helpen. Maar we proberen altijd eerst vanuit eigen ploeg. En dan als dat niet lukt. En, en Rob Spruit stuurt dat aan. Die kijkt hoe dat gaat. En als is, is Rob lukt, de planner? Rob is de planner. Mooi. Ja, dan zet <laughs> hij hem uit naar de regio. En dan... Uh, ja, dan nou lukt dat meestal wel. Ik heb in mijn schema gezien dat we Rob vanavond ook gaan gebruiken voor. Ja, uh, dus ja. ja Rob dat, dat, is vanavond dat, verkeerregelaar, hè? Dus, ja, denk om. dus we moeten bij jullie groep <laughs> altijd kijken wat de functie is. Ja, precies. Ja, oh ja. Welke kleur we aan hebben. Ja. En natuurlijk, het evenement bepaald of je veel uh, aanmeldingen krijgt van mensen. Zo'n zo historische Grand Prix. Zou je ja. een enkele moeite hebben om dat te Om die vol te, te krijgen. Vullen? Nee, nee. Dat, maar ja, dat zoals dat Italië ineens komt Max verstappen, dan gaan ze opschalen. Ja. En dan zat je er eerst met zes. En op een gegeven moment moesten we er toch wel twaalf hebben. En dat was ook wel nodig. Ja. Die dag. Moet je dat gaan bellen? Nou, we sturen mailtjes rond. Ja, okay, ja. Hè? ja social media zit. Ja, het... nee, nee. Is het net als uh, vroeger met de races, Martine, dat je een centrale post hebt en langs de baan. Ja, eens, we hebben, nee, we hebben um, het ligt eraan hoeveel. We hebben meestal één centrale post en als het onder de tunnel is afgesloten, zijn we twee posten. En voor de rest patrouilleren we op zo'n mule en bikes en wandelen. En, zo, uh, ja, langsteek. Ja, in vijf. Ja. vroeger ook ja. ging. Ja. We hebben uh, lekker gepraat over vrijwilligers, maar we moeten de cursus promoten. Ja, doe dat En in even, september ja, ja. Uh, 21, op maandag start de eerste les, ja. zijn daar kosten aan verbonden. Ja. De kosten, zand. ja, de kosten zijn 200 euro. Weet dat de meeste verzekeringsmaatschappijen, ziektekostenverzekeraars, uh, hier een groot deel van terugbetalen. Wat er zijn zelfs we doen, we doen, verzekeraars... Je, ze promoten gezond gedrag. Hè? Ja, ja, ja. En je declareert dit. Je dus dient er rekening in. En de meesten doen 50 tot 75 procent dus terugbetalen. Ik, ik ben... Gewoon particulier? Ik ben gewoon particulier. Ja. Ik kom bij jou en ik zeg ja. doe maar even de kussers" En ik krijg van jou een notitie. Je krijgt van mij een factuur, uh, factuur. Die stuur je in. Oh, ja. En dan ligt het aan je verzekering. Of je 50, 75. Of er zijn zelfs die 100% vergoeden. Nou, dat is interessant om te weten voor mensen die uh, toch naar de cent moeten kijken. En, ja. uh, nou, kijk daar eens dus naar. En... Ja, en dan nog iets. Als je bij ons besluit om vrijwilliger te oh, ja. worden, dan krijg je het bedrag terug. Na het eerste jaar, als je inzet hebt gedraaid, krijg je 100 euro terug. Na het tweede jaar krijg je de tweede honderd terug. Dus je kan er zelfs op verdienen. Als je maar je zoekt, verzekert. <laughs> Ja. ja, en bond nou ja. inzetten doet. Het is een, het is een mooie uh, geste van het Rode Kruis om dat te betalen terwijl ja. je er ook iets voor terug doet. Precies. En, uh, en in die 200 euro zit alles. Boeken, koffiegeld, materiaal, examen, noem maar op. Dan ben je gewoon raar. Nou, dus voor 200 euro ben je compleet EHBO'er. Um, als je dat bent, moet je het bijhouden. Ja. Ja, je krijgt je aantekening voor twee jaar. En in die twee jaar moet je laten zien dat je competent bent. En dat is ook wel nodig, want het is niet met autorijden wat je elke dag doet. Reanimeren, nou ja, gelukkig helaas bijna. Oh, nou, gelukkig doe je dat niet vaak. Ook niet elke dag? Nee, dus als je dat gewoon niet elke twee jaar bijhoudt, ja, dan verleer je dat. En dat is gewoon zonde voor dan, je vaardigheden. Jullie doen ook de herhaling cursus? Ja. Ja. Die doe ik ook op de woensdag en de donderdag in het gebouw. En hoe, hoeveel moet je er doen om, om, het, om bij te blijven? Wij schrijven per jaar 16 lessen uit. Daar moet je er acht van volgen. Okay. Maar als je bijvoorbeeld al BNV op je werk doet of iets, dan wordt daar over compensatie gesproken. Ja. Oké, okay, nou dat is dus een beetje samengevat wat er uh, gaat gebeuren. Mensen kunnen zich opgeven via de website Rode Kruis het, het, struik, het, rode kruis, .nl. .nl, nou, het Alles aan elkaar: en, het Rode Kruis ja. Ja. En, en bedrijven? Die moeten... Ja, die moeten BHV. Dat is acht uur. Doen jullie dat ook? Nee, wij werken niet commercieel. Wij willen niet met andere commerciële bedrijven gaan concurreren. Wat ik wel eens doe is een lezing kinder-EBO voor peuterspeelzalen of dat soort dingen. Die groep, markt of groep, hoe je het noemen, bedrijven, die wordt niet door jullie Nou, niet als je BHV doet, want dan moet je ook brand doen en ontruimen en acht uur EBO. Er zijn wel mensen die bij mij de volledige EBO-cursus doen en als BHV er op een werk en die krijgen dan bij de BHV ontheffing voor de levensreddende handelingen. Ja, ja. En, en bij evenementen is het ook vaak verplicht. Zoals hier bij strandpaviljoens waar dan een evenement is. Dan moet een EHBO eraan bezig zijn. Ja, dat ligt aan de vergunning. Er is een, een, een vergunningstelsel in, in Zandvoort en dat ligt aan de vergunning voor hoeveel mensen? Er is ja, ja. een risicoanalyse, of het rooikruis wel of niet gevraagd wordt. Ja, nou ja, ik, ik vraag vaak als we praten over een evenement bij een, een strandpaviljoen. En uh, wat bieden jullie voor veiligheid? Ja, EHBO, dit, dat en dat. dat. Ja. Uh, ja. Vaak is verplicht, ook ja, in de vergunning. Ja, ja. Ja. Klopt. Uh, door de gemeente verplicht gesteld. Ja. Ja. En dan kunnen jullie inspringen. Ja, als er op tijd een mensen... verzoek bij ons komt... Al drie weken geleden kwam er op vrijdag een verzoek voor zaterdag. Ja, dat, ja, dat, wordt... dat gaan <laughs> dat, wij niet meer redden. We hebben het nog lang. het best gedaan, maar nee. Ja. Maar nee. daar ga je niet snel mee redden natuurlijk. Nee, nee. Dus ja, nee, de verzoeken kunnen altijd binnenkomen. En Rob beoordeelt wat kan en wat niet kan. En ja. maakt ook een offerte. En, uh, ja, maar en... ik, ik refereer ook een beetje aan de opleiding. Er zijn... Uh, ik kan me voorstellen dat hij zegt, "Nou, ik wil beslissen om een evenement te dekken. Eén van mijn mensen laten ja? me opleiden. Van harte welkom. En die is bij jullie welkom. Van harte welkom, ja hoor. Dus iedereen die uh, iets, iets, uh, een link hebt met Rode Kruis, maar ook mensen die geen link hebben, die kunnen gewoon die cursus volgen. Want het ja. is natuurlijk altijd, ik wil niet zeggen aardig, maar als er iets op straat gebeurt en je weet wat je moet doen, ja. is dat in sommige gevallen erg belangrijk. Ja, ook prettig dus mensen... dat je weet hoe te handelen. Ja, ja, ja. ja. Um, als je een EHBO-diploma hebt, dan mag je dat ook, hè? Ja, nou, eigenlijk da is iedereen verplicht. Mee, Elke Nederlander is verplicht om te helpen naar kunnen. Ja. Tenzij je in gevaar dreigt. Je gaat niet de sloot in springen als nee. het gevaarlijk nee. is of iets. Maar als je een EHBO-diploma hebt, wordt er echt wel verwacht dat je hulp verleent naar kunnen uh, en naar veiligheid. Ja. ja. Oké, okay, nou, wij weten zeer genoeg. Uh, nog één even... ja? grote vraag. Ja, maar. Nou, een Kom klein beetje in, in, in hoofdpunten. Ja? Die cursus, als je daar naartoe gaat. Ja. Wat leer je? Welke Welke? Wat leer je? Dat is een goeie. Een, een wond verbinden? Ja, absoluut. Een heel, een heel groot maar... stuk is vitale functies. Dus als echt iemand bijna dood gaat, Reanimeren, beademen, stabiele zijligging, uh, AED gebruik. Uh, maar dat komt maar weinig voor. Dus ik besteed ook heel veel aandacht aan de kleine dingetjes. Want, nou ja, ik ben ook zelf ook moeder en werk op school bloedneuzen, schaafwonden, splinters. Dat komt gewoon. Dat is dagelijks werk. Daar besteden we veel aandacht aan. Wonden verbinden, botbreuken, brandwonden. ...schaafwonden, ja. noem maar op. Ja. Uh, vraag maar u... het gaat verder, hè? Want ik, ik, ik begrijp wat jij wil. Jij wil eigenlijk tot aan die AED door. Van, van botbreuk tot... Uh, noem erop. ja. Van bloedneus tot AED. Aan alles wat ertussen zit. Ja. En, en houden jullie ook rekening... ...met medicijngebruik van mensen? Ja. Ik, ik zal slikkende bloedverdunner. Ja. Wat, uh, wat aardig ja. bloedingen kan ja. geven als je... Nou, als je morgenavond komt. op de circuit... ...als er aardig wat Heineken in zit... ...dan, dan vloeit dat ook goed, hoor. Dat bloed. Ja, ja dat is... Beetje warm... En ja, dat wil ik altijd wel. Ja. Maar, maar dat soort dingen komt ook allemaal ter sprake ja. in, in de cursus. Ja, en wat wij daarna doen in de herhalingen... is ook bijvoorbeeld een module drank- en drugsongelukken... En, en sportletsels en wandelletsels. En, maar dat zijn echt specialisaties die na de basiscursus komen. Ja, ja. Maar het is voor iemand die denkt... nou, ik ben wel wat geen te zitten. Maar wat ga ik eigenlijk leren? Is het wel belangrijk om te kijken... welke gebieden kun je dan wat? En ja. wat kun je? Ja, ja. Nee, zeker. Okay. Nee, iedereen is welkom. <laughs> iedereen is welkom bij de nieuwe cursus. Ja, vanaf 15 opleiding. jaar. Dat Van, misschien oh, nog ja, even ja, erbij? Ja, ja, vanaf ja, ja. 15 jaar. Vanaf 15 jaar is iedereen welkom bij de nieuwe cursus EHBO. En Van die de begint Wekenhuis. op. 21 uh, september in het Rode Kruisgebouw. Wel opgeven, aanmelden op het Rode Kruis, Heel en goed. Wat, en wat ben je er aan tijd aan kwijt? Per het is avond? Uh, twee uur, van acht tot tien. Van acht tot tien, hoeveel weken? Twaalf maar? keer inclusief het examen. Twaalf keer? Oh ja, er zit nog een examen ja. op okay. ah. okay. ah. je Ja, dat En je krijgt een diploma, ja. of een speldje. Hey, diploma en, en iets om boven je wet in te lijsten: een nou, certificaat. Nou, nou, <laughs> nou weten we alles. Ja, ja, nou weten we alles. Martine, bedankt. Graag gedaan. En en, uh, wel, wel, naar welk land gaan we nu? Ja, de, de, we gaan uh, maar eens een keer een, een stukje verder. Ja. Even door Oostenrijk, de BSO doorheen. En dan kom je in Italië natuurlijk. Bella Italia, waar heel veel Nederlanders toe gaan. Uh, en uh, Italianen zijn altijd van drama. Ik heb uitgezocht, <hijst> Alessandro uh, Savina Luna. Ik heb er